Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft een illegale hondenfokkerij in Drenthe opgerold. In Hogeveen runden een man en een vrouw zo'n fokkerij. Vijf jaar lang handelden ze zonder papieren in puppies... Volgens de politie kan dat problemen opleveren. We weten niet van deze honden uh, of die voldoende zijn ingeënt... of die voldoende zijn gesocialiseerd... of die voldoende uh, de goede raskenmerken hebben. En die komen wel straks in onze publieke ruimte en, uh, en binnen onze gezinnen. Het stel heeft 90.000 euro aan de hondjes verdiend. De dieren zijn volgens de inspectie gezond, maar de boel was niet goed geregeld. De politie ziet dat er meer vraag is dan aanbod in honden door corona nu. En criminelen springen in dat gat. Meerdere EU-landen vinden de verdeling van vaccins oneerlijk. Na Oostenrijk vinden nu ook Slovenië, Tsjechië, Letland en Bulgarije het niet kunnen. Ze willen een EU-top over de prikken. Volgens Oostenrijk krijgt bijvoorbeeld ons land veel meer vaccins dan Kroatië. Mannen zien meer in kerncentrales dan vrouwen... en vrouwen zien meer in een vleestaks dan mannen. Blijkt uit een onderzoek over klimaatmaatregelen. Mensen konden aangeven op welke manier zij vinden dat de uitstoot naar beneden moet... En In die info gebruikt een nieuw kabinet om klimaatmaatregelen te nemen straks. En theaters over de hele wereld staan er vandaag bij stil dat ze door corona een jaar grotendeels dicht zijn. In meer dan 30 landen spelen acteurs en actrices hetzelfde stuk via livestreams. Een bijzonder stuk, want tot het zover is weten ze niet waar het verhaal over gaat. Ze mogen niet googlen en het maar één keer spelen. Pas op het podium krijgen ze een verzegelde envelop met de tekst. Ook deze Friese acteur doet mee... en hij weet nu dus nog niet wat hij moet doen. Ik krijg een envelop op de Niel. Die met ik hier op neer. Daar zit het script in. Het is een stuk van een is een oren, kwartier, een uh, Ik denk dat het een monoloog is. Ik heb geen idee. Het stuk duurt ongeveer een uur... en hij denkt dat het een monoloog is, maar hij heeft geen idee... Het stuk heet Wit Konijn, Rood Konijn en het wordt vanavond in meer dan 40 Nederlandse theaters gespeeld. Het weer dan nog, het is op veel plekken bewolkt, er staat veel wind en er kan ook een pittig buitje vallen. Zeker op de Wadden, daar is kans op stormkracht 9. Morgen rustiger weer, iets minder wind, maar nog wel veel kans op buien en het wordt 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 And that is the new single from James Arthur. My bulletproof unbulletproofest when is getting dangerous Always make me feel blessed. Oh my god, your You are, you are you are. You are, you are you are. You put your body on mine when it's taking aid. Got the pen in my heart, is a hammer.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 To be tame is a pain when you realize uh, You gotta move Je gaat uh, vanzelf bewegen als je auto even wat verder moet uh, parkeren. en uh, je vuil ook uh, wat verder weg uh, moet, uh, moet weggooien hier uh, in Somford. People gotta move. Je de, de single van de Gino Fanelli. We gaan het hebben over uh, de boulevard Paulusloot, uh, Albertjan. Ja, klopt. En, uh, nou ja, dat, uh, vorig jaar besteedde daar RTV en H. nog een hele documentaire over. Uh, over de gang van zaken en wat het allemaal voor zou kunnen betekenen voor de ondernemers al daar. En het aantal bankjes en dergelijke. Maar uh, in ieder geval, uh, de, de, de Noordboulevard gaat op de schop. En uh, daar is een uh, reportage over gemaakt. U hoort achtereenvolgens Raymond van Haafden, uh, onze wethouder daarover, verantwoordelijk wethouder daarover. En landschapsarchitect Wijnand Bouw.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 Uh, uh, en die hoes, dat is een... Uh, de police? Nee, het nee, is een, een, een, een, een solist. En op die hoes van die LP... daar staat een gitaar getekend... en zijn gezicht alleen daarboven. Maar ik kan niet meer op de naam van de man komen. Nee, Zo. wij ook niet. Wij ook dus, uh, we mocht je, samen, mocht we je het mee. weten... Ja. 5730393... bel even naar de studio... Nee, nee, van, van de Cfm. Maar goed, we komen er wel, we komen er wel ja, uit. Ja, je weet het nooit. 5730393... Help uh, Albert-Jan uit de Brands.nl ja. Goed. Uh, ja, gaan we zoomen? We gaan zoomen. Ja, weer de evenementagenda, Een uh, geweldig uh, initiatief. Een online borrelshow. Ik zeg het nog een keer. Dan is iedereen met twee oren erbij. Een online borrelshow. Proost. Zaterdag 27 maart. Vindt een fantastisch online evenement plaats in Zandvoort. Zoom in op Zandvoort. Geeft een exclusief kijkje achter de schermen... tijdens een anderhalf uur durend showprogramma.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 And they gaan we nu uh, shalty koren. There once was a ship that put to sea the knee, but the ship was a bully of teeth. The winds blew up her bowed up down above my bully boys blow. See now two weeks from shore and down on her a right wheelboard. The captain called all hands and swore, he taked that wheeling toe. One day the while a man comes to bring a sugar and tea and come. One day when the tiny is done, we'll take out. and move. the world I'm calling, I bring my sugar and and One day, when the time is done, we'll take a leave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 Ik weet dat uh, Gera Piri dit een hele goede plaat vindt, dus speciaal heeft uh, voor hem gedraaid... De single van Ed Sheeran en Shape of You. In het volgende uur trouwens weer een pit-report. En ze zijn begonnen met de testen in Bahrein. En ik ben uiteraard heel benieuwd hoe het gaat met Max Stappen. Blijf daarvoor luisteren naar CFM, want in het volgende uur veel meer aandacht daarvoor. Is weer meer muziek. Hier is Rolls Royce.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 Het is daarom nog onzeker of er deze raadsperiode nog belangrijke besluiten over de herinrichting van de entree Zandvoort genomen. Gaan worden dan wel kunnen worden genomen? Nou, in ieder geval als de slurf weg is, over Jan, dan ja. rijpt het wel weer op hè, daar, toch? Ja, maar vroeger hadden jullie daar toch een dolfinarium in zitten of zo? Nee, nee, nee dat is niet de slurf. Oh. Nee, die zit aan de boulevard. Oké. Okay. De slurf zat vroeger een zwembad oh, in. Oh, dat was het. Ja, zwembad, zwembad. precies. Ja. Oké. Okay.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 En diezelfde Marco Bazzato, nu ik het toch over hem heb... Ja. die heeft een nieuwe plaat uitgebracht met ja. John uh, Eubank. Maar niet eens eentje. Nee, en uh, Rolf Sanchez doet er ook aan mee. Uh. Dat zou en, wel uh, een pakkende titel hebben. Ja, een moment. Ja. En dat is uh, een klein beetje voor uh, Leontine geschreven, oh, althans. Ja, okay. Dat zeggen ze er weer bij. Dus... Ja.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 voor het eerst hoorde de nieuwe single van Marco Borsato en Rolf Sanchez. Samen met John Humbert dacht ik meteen uit aan 2013. Toen hadden we ook de single van John Eubank, dat was het Koningslied... vanwege de inhuldiging van Willem-Alexander. En dat lijkt er eigenlijk wel een klein beetje op, hè? dat Koningslied... en de nieuwe single van Marco Borsato en John Eubank... Nou, we zullen nog vaker gaan draaien uiteraard bij CFM. Tot zover ook weer dit uur van Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn we er nog één uur lang na het nieuws en weer van vier uur. Met uiteraard de vaste onderwerpen zoals zijn dier van de week, de Pit Reports. En uiteraard ook het hele mooie gedicht van de dag. Volgens mij gaat het vandaag over de kroeg. Dat hoor je zo meteen in het volgende uur. We hopen jou ook dan weer te spreken aan de andere kant van het nieuws. En weer van 4 uur. Daarna zijn we nog een uur lang tot aan de aflevering van Entertainment voor You. Tot zo. Tot zover. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur.